Ze droog en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het, Anyway Show.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 Ik weer, word ik op de zaterdagmiddag zomaar overroeld door de muziek van Albert Jan Vos. Ja, maar kijk, jij hebt er één ingedaan. Ja, die slaat er een over. ja, dan moet ik helpen. toevallig net Wel een leuk plaatje van Captain Antonio En Love Will Keep Us Together. Voor Zandvoort en de regio. Een mooie boodschap voor u, twee van Zandvoort op zaterdag. Ja, met natuurlijk nog de nodige re regionaal nieuws. En daaronder natuurlijk de evenementenagenda. De filmagenda hebben we nog. We hebben verder nog wat diverse berichtjes uit en rondom Zandvoort. Om kwart over drie gaan we weer even naar Joop. Live naar de Haarlem Honkbalweek. En we verlieten Joop bij de wedstrijd Chinese Taipei tegen de USA. En die leiden momenteel met een 3-0 voorsprong. En kijken hoe zich dat ontwikkelt... Half vier hebben we even onze Tour de France. Fli flits. Uh, Tour flits. Tour flits. Uh, we gaan straks ook even kijken naar uh, het British Open. En dan heb ik het over golf. Op de baan, schitterende baan van St. Andrews in Schotland. Is mij net uitgelegd. Ja, Schotland hè? was het. Niet Engeland, Schotland was het. En we kijken staan nog even stil bij de Champions Trophy van de dames. En die spelen, dat wordt, dat wordt verspeeld in Nottingham. In Engeland. Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar CFM op deze zonnige zaterdagmiddag. Zonnebril heb ik alweer tevoorschijn gehaald, dus gaat het gaat helemaal goed komen. En we hoorden het van Lex van de Hoorn, we gaan ja. weer richting de 29 graden. Ja, dat is oh, schitterend. Dus lekker, vandaar hij ook, ook zo snel weer weg was, want hij ging gelijk door naar het strand natuurlijk. Ik ga mijn baasjes even opbellen. Doe ze dadelijk wel even live in de uitzending, is misschien wel leuk. <lacht> Kunnen we wel eens proberen. Kijken of ik aankomende dinsdag eerste vrijdag dag kan opnemen. Dat ja. <lacht> lijkt me een heel goed plan. <lacht> Kijken of ik dit trapt. Durf toch geen nee te zeggen live op de radio. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb nee. er alle vertrouwen in. <laughs> Waar het ook goed mee komt, hopelijk, is met ja, de volgende plaats. Want daar begonnen op. we dit uur mee. Scandaal in parasites Hier is uh, Spider Murphy Game. In München steht ein hoogbräuhaus. Doch Freudenhäuser müssen raus. Damit in deze schöne stad. Das last das keine Schade hat. Doch jeder ist gut informiert. Die Damen nu, weil jeder ding die Seen zo quält. Ganz einfach rot.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 Zandvoortse Radio hoorde je Cheap Trick en I Want You To One Me. Voor Zandvoort en de regio. We gaan weer snel over de naar Haarlem naar Joveners in Pimelier Stadion. Uiteraard hebben we het over de Halemse Hoopbalweek. Jop. Ja, we hebben het over de, de Chinese Tateen tegen USA. En eindelijk beginnen er nu wat krekjes in het gooien van die geweldige pitchers te komen... We gingen weg bij het begin van de vierde inning. De eerste de beste man die mocht gaan slaan, dat was uh, Rhymes, En die kreeg geraakt werper, oftewel de werper die, uh, die raakte met de bal. Natuurlijk onopzettelijk. De slagman, dan krijg je het vrije loop. En dat was de eerste man die uh, voor uh, Amerika op het eerste hond kwam. überhaupt op de hond kwam. Uh, daarna waren ze allemaal weer snel uit, want ook die Rhymes, een pik pick of oftewel, hij was iets te ver van het hong. de pitcher gooit naar de eerste hong, maar de man was te laat terug op het eerste hong, dan was hij ook uit. En de laatste twee gingen ook vrij simpel uit. Je zit uh, nu uh, uh, aan meer, nee, nog even kijken, want uh, Taipei kwam er natuurlijk daarna een gelijkmakende beurtenslag. Nou ja, dat, uh, dat was ook vrij snel afgelopen, de stand bleef daardoor bij het begin van de vijfde innings Weet het 0-5 en daar zijn we nu in bezig. We zijn nu bezig met de vierde uh, slagman van Amerika. Amerika heeft ondertussen gescoord, want het was Ruims die ook weer op het eerste hong kwam. En door een twee-hongslag van uh, Derek Womack kwam hij op het derde hong terecht. Daarna was het uh, Ted Moses die ook een hongslag gaf. En daardoor Ruims dus het eerste punt voor Team USA kon scoren. We dus zijn op dit moment, even kijken, 1-2. De eerste honk en de derde hond bezet wel één man is in scoringspositie. In het veld staat de aangewezen slagman, want dat moet ik ook nog even uitleggen. Er zijn twee uh, spelsoorten. Soorten, ja, verschillen. De ene uh, laat de pitcher ook slaan en de ander laat de pitch niet slaan, dan krijg je dus een aangewezen slagband voor in de plaats. Nou, dat systeem wordt hier in Haarlem ook gedaan. De pitcher hoeft niet te slaan, daar wordt dus over het algemeen een vrij goede slagband tegen ingezet, En die is dan nu in het veld, uh, in het slachtwerk. en dat is de Jack Cursey. En die heeft op dit moment twee kale wijd. Oftewel hij heeft twee ballen gehad en dan twee waren dat wijdballen. Er was heel eventjes een stop door jullie die uh, muziek, die harde muziek. Want dan gaan eventjes de coach met de pitcher en de catcher overleggen wat te gaan doen. Ondertussen worden er twee, uh, gaan er twee uh, Taiwanese, die zijn, uh, pitchers, zijn zich aan het uh, warm gooien. Een left-hander en een rechtshanden. Sorry, een linkshander en een rechtshander moet ik natuurlijk zeggen. Uh, dus het zit er wel dik in dat deze zou binnenkort toch wel de heuvels zou moeten verlaten voor een van zijn... Uh, ja, concurrenten. Nee, teamleden. De derde bal van uh, Sjaal was een slagbal. kwam een beetje, een beetje laag door het slagperk heen. Maar dat geeft niet, hij was hoog genoeg volgens de scheidsrechter En de uh, eerste slag is een feit. Twee slag, twee rijt, één slag. Laat die derde bal komen. Een schitterende bal. Oude slag. Twee om twee. Op dit moment. Ja, dan wordt het toch weer spannend voor zo'n slagman. Er zit nog nul, nul uit. Uh, dat uh, moet ik ook nog even erbij zeggen. En nog steeds het derde en het eerste hond beseft. En de derde hond, ja, dat gaat natuurlijk zo meteen uh, uh, van profiteren als hij eventueel aan die slag gaat komen van Persie. Dat Persie die deze wedstrijd voor het eerst uh, nou ja, als aangewezen slagman uh, in het veld staat. Hij heeft dan ook een score van 0-0-0, terwijl hij heeft uh, twee keer geslagen en heeft een, één keer heeft hij het hond bereikt. Ja, maar dat is lovend, dat hebben er nog maar een paar van Amerika gedaan. Kijken wat hij met die vijfde bal kan gaan doen. Pitcher concentreert, ze gaat hij wel komen. heel hard door het binnen. Nou... Ik vraag hem af. Oké, okay. de, de schrijver zegt, vindt het een wijdbal. Of wel een volle bak, zoals het zo heel erg mooi heet. Eén uh, bal gaat er nog van uit. Er zegt, een foutslag, want elke foutslag wordt opnieuw gegooid. Concentratie weer van Schouw. Hij heeft het moeilijk met twee man uh, op de honken en een volle bak hier. Als hij nou een wijd gooit, dan krijgt hij drie honken bezet. Dus nu eerst even naar de eerste honk om die man te dwingen kort bij het honk te blijven. Zodat hij niet uitgepikt kan worden door een snelle werk. Gaat weer die concentratie. Kijk ze de tekens van de catcher. Even kijken, gaan, ja, hij knikt ja, hij weet wat ze bal er gaat komen. Dat, hebben ze, dat zijn bepaalde tekens, dat spreken ze met elkaar af. Gaat die bal? En dat is het uit Nee, ga eens een slagbal. Eerst uit van de uh, geluidmakende vijfde Unie voor Amerika. Gaan we gaan nu even terug naar, soms, naar de studio zeg komen we later weer terug bij het vervolg van de wedstrijd. Tiny Stapé uh, tegen jongens. Oké, okay, dankjewel Jan Fris. Jij nog een vraag? Jo, mag ik even een snel een vraagje nog even? Mag dat? Ja, natuurlijk hoor. Ja, natuurlijk. Uh, Ik verbaas me erover dat Amerika zo slecht speelt. Wat is er met dat team aan de hand? Want Amerika is er ook een puur honkbal beland. Ja, maar het is, het is niet slecht. Het is gewoon een ander niveau. Het is een college team. Ja, en dat is natuurlijk ja, niet de sterkste team van Amerika. Dat zou ook niet de sterkste college team van het zijn. Want dat, dan, dan word je allemaal weggetikt. En datzelfde, ja, dat idee heb ik van Cuba. Ik heb Cuba eigenlijk nog nooit twee wedstrijden zo zien verliezen als deze week. Uh, 10-0 van Nederland bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik te gek voor woorden. Dat kan eigenlijk niet. En van wie hebben ze nog meer verloren? Even kijken of ik dat toevallig genoteerd is. Nee, dat heb ik niet genoteerd. Dat zou ik op moeten zoeken. Maar goed, uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon. Ja, uh, niet het sterkste team en dan krijg je dit soort dingen. Oké, okay, bedankt. Hé, hey, uh, we komen straks weer bij je terug. Oké, okay, graag nog wat. Jan Vres vanaf het uh, Premier 1-stadion in uh, Haarlem. Uiteraard, de Haarlemse Hombelweg. We volgen de hele middag tussen 2 en 5 bij Stanford op zaterdag.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 Is niet meer Albert-Jan. Nee. Maar Jacqueline Govaart wel. Is er <laughs> nog wel. Ja, ja leuk zullenplaatje uh, leuk dit. Het leuk dat het doorgaat. Overrated, dat is uh, de nieuwe single van haar. Voel jij het ook zo aan? Voel jij het aan? Ik voel het aan. Maar het is uh, tijd voor de Radio CFM Tour, Tour -Flits. flits. Flits, flits, flits, flits, flits. Nou, uiteraard met Albert-Jan Vos. Ja, en uh, luisteraars, we gaan eerst even, kijk, eerst even terug op de uh, etappe van gisteren. Want uh, op zijn klim naar de Mende heeft Alberto Contador een mentaal tikje uitgedeeld aan gele truidrager Andy Schlek. De verschillen aan de meet gisteren bleven echter beperkt. Contador, die de sprint om de dagzegen verloren van de meegeslopen Joaquim Rodriguez, won 10 seconden op Schlek. Van de kopman van Saxo is bekend dat steile, explosieve beklimmingen hem minder goed liggen dan Contador. Bovendien won de Spanjaard in Parijs-Nice al twee keer een rit naar de Mende. De winst van Contador was ook een zoete wraak voor de 10 seconden die Schlek eerder deze toer op de Astana Kopman won in de beklimming van de Avorias. In het algemeen klassement. Aan de leiding natuurlijk in de gele trui Andy Schlek, gevolgd op 31 seconden door Alberto Contador. Vermeldingswaardig op de vierde plek Dennis Mensjov op 2 minuten 58. En op de zevende plek Robert Geesink op 4 minuten 27. Ja, die Rabo-Rennissen doen het goed hè in deze toer. Ja, want uh, vandaag, de dertiende rit van de Ronde van Frankrijk, mag gerust als een overgangsetappe worden beschouwd. De klassemensrenners houden zich een dag na de steile slotklim richting Mende ongetwijfeld rustig, omdat morgen opnieuw een loodzware bergetappe wacht. De avonturiers kunnen zaterdag tussen Rodets en Reveille een uh, etappe over 196 kilometer, dus voor hun kans gaan. Onderweg doen we vijf klimmetjes op, maar dat zijn geen onoverkomelijke hindernissen. Drie van de vierde categorie, twee van de derde. Van de laatste klim ligt de top op 7,5 kilometer van de streep van Reveille. De aankomstplaat sinds, zat sinds 1966 acht keer in het tourschema. Oké, okay, tot, tot zover de CFM Tourflits met Albert-Jan Vos. TVM 24 uur per dag on the radio, oh. inderdaad. de single van Donna Summer. Ja, en uh, evenals uh, vorig jaar, uh, luisteraars, uh, zal de gemeente Zandvoort uh, in het najaar... voor de tweede keer de Wisseltrofee overhandigen aan de meest creatieve ondernemer. Dit jaar ligt de focus, dat woord hebben we de afgelopen weken ook heel vaak gehoord, hè? Dat is helemaal, helemaal hot. Maar dit jaar ligt de focus op de uitstraling van het bedrijfspand en het doorzettingsvermogen... We weten allemaal dat we nog steeds te maken hebben met een economische mindere tijd. Ook is het een vertrouwd beeld dat het bij mooi weer een stuk drukker is bij de winkels. In de horeca, op het strand, de hotels en de pensions. Het is echter de uitdaging om de bedrijfsvoering het hele jaar rond te laten slagen. Nou, vorig jaar was natuurlijk de grote winnaar Greven Makelaardij. En uh, het woord is weer aan u, of de stem is weer aan u. Want welke Zandvoortse ondernemer vindt u de meest creatieve... De, uh, ondernemer ten, uh, met, met name ten aanzien van de uitstraling van de, en om de bedrijfsvoering het hele jaar rond te krijgen. Dat zijn dus de criteria waar u op dient te letten. Uh, maak uw mening kenbaar door uw nominatie te sturen naar de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente en dat is niemand minder dan onze enige echte Hilly Janssen. Noteert u het bedrijf, het adres, uw motivatie en eventueel de website en tevens uw adresgegevens. En stuur die per e-mail naar hjansen Jansen zandvoortnl -zandvoort En ik zou zo zeggen, uh, uh, stem massaal. Ja, en zet hem op om die prijs te krijgen natuurlijk. Ja, want dat is gewoon dat is een hartstikke goed initiatief. En uh, zo hou je iedereen uh, de focus op de goede zaken. Gelegd. Focus? De focus. Ja, denk ik aan de oude radiopiraten, weet je wel. Je had vroeger een radiopiraat heel bekend, Focus 103. Oké. Okay. ja, dit, ja Jaartje 40 geleden. Oude tijden zei dat, ja, zo ongeveer. <laughs> wel een mooie tijd hoor, maar goed. Oké. Okay. We gaan gewoon lekker door met Maak de muziek. Stemmen.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 Dat had je nou niet moeten doen, Albert-Jan. Uh, ik krijg meteen zin in een <laughs> disco-classic party. Ja. ja. Dat oh, Lekker een genieten ouwe. van de muziek uit de jaren 80. Ja. Waaronder deze van Earth, the Fire, de Let Us Groove. Dat allemaal bij de zaterdagmiddag van CfM. Nog een kort berichtje en dan een plaatje. En dan gaan we zo dadelijk weer terug naar Job van Iss. Ja, en dat is even wellicht voor de jongeren uh, onder de luisteraars. Want namelijk op 17 en 18 juli, schrijf het op in je agenda... 17 en 18 juli komt de Nintendo Tour naar Zandvoort. Oh, dat is vandaag? Ja. Yeah. Geweldig. Ja, heel goed. Geweldig. Want tussen 12 en 5 uur staat deze mobiel gaming experience op de boulevard de Fauvage. tussen het Van Venemaplein Plein en de Rotonde. Gedurende, gedurende de Nintendo Tour die door heel Nederland trekt worden spellen voor Wii en Nintendo DS getoond aan het publiek. Dat het Voor vo wie? Voor iedereen? Voor wie? voor wie? Oh, voor iedereen. Oh, voor iedereen. Vervolgens zelf kan ervaren wat er allemaal te doen is op dit gebied. De mobiele gaming experience bestaat uit een speciaal ingerichte trailer... Waarin plaatsen zijn ingericht waar Wii-spellen en Nintendo DS-spellen gespeeld kunnen worden. Dus mocht je nog niet heen zijn geweest, ga dan vanmiddag, dan wel morgen, naar de Boulevard de Vauvage. Je kan de kar niet missen, want het staat met gigantische letters Nintendo opgeschreven. En ga je uh, ja, je ervaring uh, uitbreiden. Ja, to can play that game, hè? To that play that game. To can play that game. <laughs> Oké. Okay. Dus haast je naar het Bova Vauvageplein. Wat is pijn voor Nintendo spelen? Ja, vandaag en morgen de Wii en de Nintendo, je kan er lekker op gaan spelen in een huiskamersfeer. Nou, wat wil je nou nog meer? Lekker hè, gewoon terug naar de jaren 80 bij uh, CFM, met de plaatje, bij jullie waarschijnlijk wat minder bekend, alhoewel, nou. de echte freaks uit de jaren 80 die kennen hem wel hoor. Deze van Starpoint, uh, You're the Object of My Desire. En daarmee werd het uh, tien voor uh, vier uur alweer. Uh, zo, de tijd vliegt voorbij, we gaan weer snel over naar Joffres in Haarlem bij het Stadion, de Haarlemse weg. Ja Rob, uh, kan je het uh, nieuws even uitstellen? Oh, dat oh, regelen we. Ja, doen we wel even. Ja, voor Amerika aangetekend in de uh, eerste helft van de vijfde inning. Zo? So, ja, ja, ja. Zijn ze wakker? Nou, ik, nou, ik, ik had al gemeld dat uh, Xiao die hele goede pitch van de eerste vier innings uh, toch wel crackig begon te vertonen. Nou, en dat uh, ging dus voort in de vijfde inning. Hij kreeg op een gegeven moment vier punten om te oren met alle honkvol. En toen van manager Yen uh, van uh, Taipei vond het nog uh, genoeg. Had hem eraf. Uh, de Riva heette dan oh. Low, een handen en die werd daar drie man ook weer gereden. Dat wordt gewoon drie vragen om te horen en drie punten dus, voor Amerika. Waardoor het 05 uh, zit aan het einde van die eerste helft van de vijfde inning. En zojuist is dan uh, Amerika, of uh, heeft Amerika uh, verdedigd en uh, moest hij uh, het uh, aanvallen en dat... Uh, dat lukte niet goed. De eerste was een vang, de tweede ging met vier wijd uit de eerste hond. De derde was een vang, met en drie slag. Met andere woorden, Amerika staat in het begin van de eerste helft van de, eerste de zes inning. De Jan vol met 7 En die had het, laten we zeggen, een, een ruim drie, 3-4 drie, geleden verwacht. Nou, Helemaal ik kan niemand. Zeggen, ik niet, dat was Niemand had dat verwacht, want ze. Nee, dat is ongelooflijk. Maar de ene bal was dan mooi, de andere. Ze zijn heel effectief aan het slaan. Ze hebben zes hits. En zeven runs, het was ook natuurlijk nog wat vier bijna, zeven punten uit zes hits. Ik geef niet te doen, dat is een gigantisch percentage in het gebied. Zelfde nog nooit. Taipei daarentegen heeft al eh, 11 runs run. en heeft eh, 5 punten. Die dus, zijn dus heel slordig met een kans om de score om Je kan ook zeggen dat de verdediging van Amerika misschien sterk genoeg was om het uh, nog op tegen te houden. twee heeft hier ook nog twee zelfwissels gepleegd. En uh, de, de derde tegen Taipei wil toch proberen om die 2 punten in te gaan lopen. Maar goed, eerst nog Amerika gaan slaan. Dat gaat nu gebeuren. Even kijken wie de er gaat beginnen. Dat is de nummer 19 en daar staat voor de catcher, Max ja, uh, uh, Rosseter. Zullen we even de meenemen, de, de dan kunnen we rustig aanleggen de, de, de, de, de, de reclame en nieuws. Rosseter heeft uh, een, een gemiddelde van 1 uit 4. Maar de eerste de beste, nee, foutslag komt buiten de lijn, wel voor bij de derde honger. Draait er buiten toe, komt buiten de lijn, foutslag, slag voor Rosseter. 1 uit 4 is niet echt slecht natuurlijk, maar hij heeft natuurlijk nog iets aantal hebben gespeeld. Uh, dat, uh, dat, nou ja, dat is een 1 4. Dat is uh, redelijk goed, denk ik. Goed. Xu, uh, de nieuwe uh, pitcher van uh, Taiwan, die had het uh, laatste twee man kreeg hij uit op een gegeven moment in die vijfde inning. En hij uh, gaat nu te gooien op Rossiter. Daar gaat die bal komen. Een laag bal. Eén slag voor Rossiter. Dat dus, dus zat heel even uit het slagperk. Even uh, ontspannen. Daar gaat die concentratie die weer op. We vallen alles doen om die bal toch maar weer echt, daar gaat die bal dan ook. Tussen drie en de een korte stoppunt. Omslag voor Max Loffeter en het gaat lekker door zo met Amerika. Omslag voor Max Loffeter. Even kijken wie er nu aan slag komt en dan gaan we terug naar de studio. Het is uh, even kijken. Olsen Smith een midvelder. en die heeft uh, punt 182 achter zijn naam staan. Ook erg goed. Maar goed, we gaan even op naar, het, uh, naar de reclame en het nieuws. En na de klok van 4 uur komen we graag weer bij je terug in het Primarier Sportpark in Arnhem. Dat heb je mooi gezegd, Joop. Dat uh, klopt helemaal. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug. Volgende uur, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Hier is Claude Estevan als laatste voor vier uur.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 Informateur Lubbers ontvangt vandaag de fractieleiders van de partijen... die niet betrokken zijn bij de jongste formatieonderhandelingen. Als eerste praat Lubbers met PvdA-leider Cohen. De Sociaaldemocraat ziet niets in een minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat wordt gedoogd door de PVV. Maar CDA en VVD zeggen dat het juist Cohen is geweest... die Lubbers die richting heeft gewezen... door een middenkabinet van VVD, CDA en Partij van de Arbeid te blokkeren. Cohen zei in een reactie op deze analyse dat hij dat volstrekt de onzin vindt. Postbedrijf TNT heeft het afgelopen kwartaal bijna geen winst gemaakt. In dezelfde periode van vorig jaar was de winst nog 81 miljoen euro, nu nog maar 3 miljoen. De winstdaling komt door de grote reorganisatie bij de postafdeling, waar 11.000 postbodes moesten verdwijnen. De omzet groeide met 10 en dat komt door de forse groei bij het vervoer van pakketten. Door het herstel van de economie worden er wereldwijd meer pakjes vervoerd. Bij de postdivisie is de omzet licht gedaald. Defensie blijkt door de bezuinigingen te weinig soldaten hebben om 467 nieuwe militairen te laten werken. Ze waren al aangenomen, maar hebben nu te horen gekregen dat ze nog niet kunnen beginnen. Volgens Defensie heeft de groep begrip voor de situatie. Door de economische crisis is een baan bij het leger populair. Bijna 100.000 mensen zijn geïnteresseerd in een militaire carrière. Vanwege de bezuinigingen heeft Defensie al besloten om minder mensen aan te nemen. Bij een brand in een verzorgingshuis in Zuid-Afrika zijn 18 bejaarden omgekomen. De brandse in een stadje dicht bij Johannesburg brak gisteravond uit. Meer dan 80 bewoners werden gered. 17 bewoners konden niet op tijd worden geëvacueerd... en hun lichamen werden gevonden nadat de brand was geblust. Een bewoner overleed aan een hartinfarct toen hij werd geëvacueerd. Waardoor de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer nog buien in het oosten en zuidoosten van het land is ook kans op onweer... In de loop van de vanmiddag, vanuit het westen droger en opklaringen: het wordt 20 tot 23 graden, morgen meest droog.